In verschillende Syrische steden zijn gisteren honderdduizenden mensen de straat opgegaan. Die wilden aan de internationale waarnemers laten zien hoe groot het verzet is tegen president Assad. Troepen van Assad traden hard op en er zouden tientallen doden zijn gevallen. Activisten zeggen dat de waarnemers daarvan zeker iets gezien of gehoord moeten hebben. Op Goeray Overflakken zijn gisteravond korte tijd 20 huizen ontruimd vanwege de vondst van een vuurwerkbom. De politie stond het explosief in het dorp Melisant na een anonieme tip... Er lagen ook wapens in huis. Twee mannen van 22 uit Melisand zijn gearresteerd. Nadat de explosieve opruimingsdienst de vuurwerkbom had meegenomen, konden de omwonenden weer naar huis. In Hellegrom heeft brand gewoed in een grote bloembollenloods. De brand ontstond rond 2 uur vannacht en veranderde het gebouw van 50 bij 70 meter in een vuurzee. Niemand raakte gewond. 30 omwonenden zijn geëvacueerd. Tien van hen zijn inmiddels weer terug thuis.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 En dan het weer. Het wordt een druilerige dag met temperaturen van 5 graden in het noordoosten tot 10 graden in Zeeland. Ook tijdens de jaarwisseling nacht kan een beetje regen vallen en het is dan met 8 tot 10 graden erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ook worden er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeers...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 tot 36 in Zandvoort Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het En jij beleeft het Sneeuw Sneeuw Warmte. Warmte. Kerst ZFM Dit is Kerst met ZFM met... Goedemorgen Toebak leeft op de radio Yo, de laatste dag van het jaar <laughs> Jawel En wat, hé, hey, hé hey, hey, Wat is dat nou? Ik kijk gewoon naar die, naar die stoel, tegenover mij. En er zit helemaal niemand. Hoe is dat nou toch mogelijk? Is het, uh, is het weer zover? Dat is weer... Uh, ik zit te kijken, oh, daar heb ik zo'n bericht voor, hè? Ja, wacht even. Heb je, heb je, heb je, even, heb je even een momentje? Ja, komt ie. ...is van tevoren opgenomen. Als u dit hoort, zit ik nog op de fiets. Nou... Is dat nou niet spannend? Nee. Nou, kom zo hoor. Doei. Jolande zit helemaal niet op de fiets. Dat is juist het probleem. Sleutel kwijt van de fiets. En de sleutel. ...waar ligt die ook alweer? Oh, het is zo'n puinhoop in huis. Ja. dus vandaar dat ze lopend deze kant op komt. Mocht je haast niet lopen langs de kant... Dat is wat oude dame, slechte been. Neem hem mee en... Dropper hier af bij de studio. Ja, want dan uh, kan de show beginnen tot die tijd. Wat moet ik doen? Ik kan wel op knopjes drukken. Happy New Year. Ja, dat is straks uh, aan de hand. Uh, na twaalf uur hebben wij een nieuw jaar. En uh, financieel gaan we er helemaal, echt helemaal onder door, geloof ik. Maar uh, ja, is er, ik zit even kijken er nog een positief puntje aan is. Nee, kan jij wat vinden? Nee, hè, nee. nou goed, ik heb, ik, ga, ik heb nog even een lijstje met wat in is en wat uit is. Ik had vanochtend al even gelezen dat koffie uit was, dus ik was vanochtend niet echt erg hip. Thee schijnt in te zijn en ook nog wat bekende mensen die uit zijn. Het wordt tijd dat bijvoorbeeld uh, uh, Jan Smitters uitgaat, want ik zie hem in elke bladen, uh, alle bladen zie ik voorbij komen. En ook uh, die andere, Nick en Simon, die zijn zo leuk. Eén keer vind ik leuk, twee keer vind ik leuk, maar vijf keer in de week, dat vind ik dan weer even te gek, zeg maar. Vijf over acht, 31 december 2011, hè? Eén dagje nog, en dan begint hij! What time is it where you are? I miss you more than anything. I'm back at home, you feel so far. Good morning. When it's midnight, going out of my head alone in this bed. I wake up to sunset, and it's driving me mad. I miss you so bad, and my heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. Heart, heart, heart is so jet lagged. It's so jet lagged. I'll be home. I keep your picture in my car. I hate the thought of you alone. Ze ze een jet hebben gehad, aan de Samoa-eilanden. Ze hebben gewoon een hele dag, zijn ze doorgegaan. Eén dag hebben ze gewoon helemaal overgeslagen. Nou, ze zijn niet ontregeld geraakt. En toen hebben ze gewoon een hele dag hebben ze weg gedaan. 30 december heeft daar niet bestaan. Omdat ze nog 21 uur helemaal erachteraan bungelden met die tijd. En echt een week later... Hadden zij pas, ik werd zo enthousiast. Een week later kregen ze pas, zeg maar, de nieuwe dag. Of zeg maar, het nieuwe jaar. Is dus dat werd een beetje Is het er al? Is het er al? Sinterklaas. Oh nee, het is niet Sinterklaas, maar het is wel. De deur gaat open. Daar komt ze binnen. Het regent het? Een, be een beetje. Een beetje. Komt ze binnen. Nou, nou, nou. Jongen, jongen. Het is wel wat. Nou, neem plaats. <laughs> Jas uit. Hele tippel gehad deze morgen. Normaal zeg maar pak je dan de fiets, maar nu moet je moest je aan de wandel. Ik moest lopen. Wat, gekeken. Ik heb nog opgeroepen om, om mensen hier op te pikken met de auto. En niemand. Niemand. Nou, dat valt wel weer een beetje tegen zeg Ja ik krijg telefoontjes van mensen van nou het is ook wel een keer lekker zonder. Oh oké okay. Nou ja ik kan, je, ik kan je goed nieuws geven nou. We kunnen door tot één uur als je wil Kunnen door tot één e uur is er, is er geen er programma? Geen start? Goedemorgen Zandvoort Geen oh. uh, uh, oud Zandvoort Oud Zandvoort Ja oké Ja dus uh, we kunnen door tot één uur Maar ik, uh, ik weet niet of dat gaat lukken want we moeten nog oliebollen bakken Oh jij, jij gaat ze niet ophalen Ja dat, dat leek me wel leuk om ze zelf te bakken Maar ik begin nu we wel een beetje te twijfelen, want de moed is een beetje gezakt. Ik weet het niet, toch voor die twee oliebollen die ik eet, denk ik mezelf. Nou ja. ja, het zal wel, hè? Ja. Ik hoorde ze vanochtend op Radio 1 dat sommigen echt de wekker hadden gezet om vier uur om oliebollen bij ja. een of andere kraam te halen. Toen dachten ze, ja, die worden daar vers gebakken. En die kwamen dan weer uit sneek. En dat was weer kilometers daar vandaan. En ah. ze hadden zo, nou, ja, is het dan, is het dan wel. Ja, ze hebben een nacht uh, gereden ook voor die oliebollen. Ja, lekker denk, met al het fijnstof. Oh, jij denkt wel fijn. Zoals je te denken, er zijn ze al zo taai en zo. Ja, mijn oma maakt het ook altijd zelf. Mijn moeder heeft ze ook wel eens gemaakt in het schuurtje. Maar dat mag niet meer, hè? Dat is levensgevaarlijk. Ik het het oh, dan mag ik het wil niet Ik wilde het juist in het schuurtje gaan doen vandaag. Oh. Want ik denk, nou, dan heb ik al de luchten niet in huis, hè. Ja, mag dat wel? Voor mij mag dat echt niet meer, hoor. Ja. Je mag ook toch niet meer roken in huis? Want dan gaat de verzekering, gaat, uh... Hij gaat er, zeg maar, aan de bel trekken van, hey, sorry, je kan geen verzekering afsluiten. Nou, het is natuurlijk een uh, heel triest jaar geweest. Voor uh, Job Cohen natuurlijk. En al die andere mensen die dus zijn, zijn overleden ook. Job ja. leeft gelukkig nog. Heel zielig voor Job Cohen. Hij is, hij is er zo slecht uitgekomen. Maar gisteren las ik wel in de krant dat hij de PVV keihard gaat aanpakken. Dat is ook mooi in Nederland. Al die politici die lopen altijd, lopen altijd te roepen. Van, We zijn diep geschokt. En we gaan die criminelen keihard aanpakken En er is zoveel veranderd afgelopen jaar dat Zou je denken? Nou, had je nou, ook het idee? Volgens mij uh, is het allemaal ruk geweest afgelopen jaar Sprak zij uh, opgewekt <laughs> Nou, dat Sorry. wordt wat Ja, dat nee, dat wat? worden gezellige uurtjes Dat wordt yeah. een gezellige uurtjes Ja, we gaan door tot we een We gaan ga een kaarsje aandoen, dan wordt het wat nah. gezelliger hier Nou, het zou wel Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Nou, ik ben het niet Louis van Gaalde, die even iets gezinnigs wil zeggen doorbraak van voor kracht. is weer tijd voor toebak leeft. Doe eens normale rustig man.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 Glazenhuis in België heb ik het in het oog natuurlijk. Cela Su. Het is grappig. En uh, Tom uh, Barman, die is volgens mij van Degus, dacht ik, maar hang me er niet aan op. En uh, dat heette uh, Zana Music for Life. Dat was de titelsong van Glazenhuis in België. Je hebt er ook veel minder geld op gehaald. Maar die minister daar, en ze hebben natuurlijk sinds kort een nieuwe minister, die heeft zoiets van, ik ga het wel verdubbelen. Ja, het gaat zo goed in België, ga jij het even lekker lopen verdubbelen, joh. Idioot. Dat hebben ze bij ons geloof ik twee jaar geleden al afgeschaft, dat het verdubbelen van het geld. op een gegeven moment was het, was het zoveel, was het 10 miljoen bij elkaar of zo. Dat was echt zo. Je denkt, doe even gewoon... Wat een geld Wat een geld man, heet, man. Ja, heet, Jezus, heerlijk, man. Heerlijk. Daar kan je wel leuke dingen voor doen gewoon Ja, je wilt fietsen vooraanschaffen, dat oh, is zeker ja, waar Ja, ja. ja ik heb het nog wel, hè Ja? Oh en ja, jouw of... keurig op slot beschuur Hartstikke goed, zeg Als ik het nou niet had gedaan, had ik gewoon weg kunnen rijden maar ja. ja, je, je wel een wat nu, want je hebt, nu moet het slot opengeslepen worden Nou, ik, ik ga nog even goed zoeken Ik denk dat, uh, dat er misschien in een uh, broekzak van een 15-jarige terecht is komen Mag je je eigen slot open Mag dat? Of komt de politie dan... Uh, uh, ik heb wel uh, een, een rekening nog van de fiets met, uh, met de nummers er misschien oh, nog. Dus dan, dan kan het ik goed. het misschien wel bewijzen. Ja, precies. Ja, er ja. komt een tijd natuurlijk dat je een slot niet zo mag opslijpen. Dat je bij de politie eerst uh, moet uh, vragen of dat mag en zo. Nou, als ze het toch over geld hadden, we hadden het net over geld natuurlijk. Nou, ik heb uh, een berichtje gelezen over uh, Margaret Thatcher, oftewel de Iron Lady. En bij het bericht zit echt een heel leuk, koddig je uit de jaren zeventig: dat ze de pannen afwassen is met zijn schort voor. Ja. Echt heel schattig gewoon. Ik echt zo'n zo typische jaren zeventig. Huisvrouw gewoon. Ze vond het ook helemaal niet vervelend om destijds gewoon heel veel in de keuken te staan. Ze hadden op een gegeven moment geen tijd meer voor natuurlijk. Maar op een gegeven moment komen ze Downing Street ze te wonen natuurlijk. Toen hadden ze als: Nou, Marcus, misschien moeten we hier en daar wat dingen even restylen. En even wat, wat nieuwse vies kopen. Ze helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig. En op een gegeven moment dachten ze: Nou, bij elkaar zo voor, voor 9, 9000 uh, 9.000 euro moeten we wel met je investeren. Maar ze zeggen, nee hoor, ik gebruik mijn eigen servies, mijn eigen pannenzet neem ik mee. En ook dat strijkijzer, dat koop ik zelf aan die strijkplank. Dat schaaf ik zelf allemaal wel je aan. Je had ze gewoon al, toch? Ja. Ik denk, Iedere huisschouw zeg. heeft toch een... Uh, ik heb ook een strijkplank en ja, een strijkijzer. Ik bedoel, het is niet dat, dat je opnieuw moet opstarten. Dat hoeft helemaal niet. Je nee. zat gewoon de eigen spullen nog van thuis. Ik ja, vraag me ook wel eens af, als je de steunen voordat ik... Uh, ja, uh, Zomaar ook premier zou worden van Engeland. Ja, geef ja, Je Jas. geeft je ander huis op. Ja? Dat, dat doe je. Dat sla je die oude huisraad anders gewoon op of zo. Net als Obama met zijn vrouw o, en zijn schuil, gezin. natuurlijk, ja. Maar ik aan helemaal zo'n oude huis opzeggen of zo. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Het wordt allemaal in de opslag gedaan, ja. Nou, heb je allemaal je mensen voor hebt, je krijgt gelijk een heleboel personeel Die help je ook heel keurig er weer uit Als je klaar bent Je je voorstellen zeg, ja. Dan kom je echt in, in zo'n zo paleis Met echt de meest oudbolge meubels Ja, je maar je... is daar dan oh. geen service of zo? Ja, blijkbaar wel maar dat... maar dat is uit de middeleeuwen Dat ja. staat allemaal van kleine scherfjes af Ja, maar ik zat net ook te kijken Maar ze was grap... dus wel getrouwd, hè zij, Met ja, Dennis de Thatcher net. Ja en, Maar die is in 2003 overleden En het schijnt dat ze nu een beetje last heeft van uh, Van de ouderdomsdementie Oké okay. Dus ja. dat is wel jammer ja. want ze heeft wel veel lezingen gehouden, maar in 2001 heeft ze dus op doktersadvies ermee op moeten houden. En ze is, uh, ze is nu 86. Zo. En uh, ja, ze heeft wel een diner gegeven voor 650 gasten. zelf gekookt. En... Nou, ik denk het niet van 650. Maar er kwamen dus wel... Uh, Koningin Elisabeth II, uh, Tony Blair kwam... Shirley Bassey en Joan Collins. Oh, oké. Okay. Dat is leuk, hè? En zij heeft toch voor die groep gesproken... ondanks dat de dokter zei van... je moet zich niet te druk maken. En dan moet je oh, la nee, laat dat bestaan. Oh. Niet meelopen. Ja. Maak het, alleen praten. Niet je handen uit de mouwen steken. Dat gaat verkeerd. Ja. Maar ja, het, uh, zij is uh, na het overlijden van Pinochet... Die, uh, die is in 2006 uh, overleden. En die was behulpzaam tijdens de Falklandoorlog. En die Falklandoorlog heeft haar zo uh, populair gemaakt. Want ze was eigenlijk heel erg impopulair daarvoor. Oh, maar dan dus okay. had ze zo uh, actief gelijk van... Hotje, we zetten gelijk uh, de Royal Navy uit en alles. En uh, daardoor uh, heeft ze dus gewoon best wel een hoop, uh, een hoop credit gewonnen. Dus dat is wel mooi. Ik, nou, ik kan nog verder even melden van diegene die nu in het huis woont. Natuurlijk David Cameron. Dat is nu de president. Of de minister. En die heeft het Amps woningje wel even laten opknappen. Voor 64.000 pond. Zo. Dat is wat, wat, wat meer dan 9.000 euro. Uh, hij zegt wel. Ik heb wel 34.000 pond uit mijn eigen zakken ingeïnvesteerd. Ik wilde namelijk een nieuwe design keuken. Want ik heb wat tijd over. Ik hou van heerlijk, van heerlijk eten. Ja, ja, ja, ja. Dus ik heb gewoon even een keuken in laten pakken. Gewoon. Nou deze uh, Mrs Thatcher, het yeah? viel me wel op dat zij drie keer in haar naam uh, TH heeft, hè? Margaret Thatcher, hè? Huh? Drie keer? Ah, oh, zo mooi van ja, daarom ze spuugt ook al eens een beetje als ze praat. Maar uh, zij heeft ze, ze heeft ook wel een hele leuke gezonde gezelschap, want uh, tijdens een bijeenkomst lang na haar regeringsperiode zei ze eens: oh, ik zag al dat jullie me verwachten. Op de weg hierheen passeerde ik een affiche van The, Turns, The Mummy Turns, de mummy. Tjohman, dus ik vind joh. het wel grappig Het is wel weer grappig bedacht ja, Ze doet wel altijd een beetje denken aan die, uh, die dame van de, van de Partij voor 1 Nederland Rita Verdonk Nou nee, Rita Verdonk die kijkt altijd zo verontwaardigd Nou dat je dat durft te vragen Natuurlijk ga ik dat regelen voor jou huh? nou, ik, ja, het, het doet zei, niks Je hebt ook wel een vrouw met haar op de tanden Goed zo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 So bad. En shalalala, de Shell Hap Cap. Nou goed, we is echt te truttig voor woorden in deze nummer heet ook echt Shalala. Ja, Shalala, de helikopter heb ik in godsnaam ook weer staan hier. de helft? van Sineken. Shalalaat. Zuh? van Sineken. Sineken? Shalali Shalala. Oh ja? Ja, die heet toch, ja? Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dan je kan ze geld vragen als ze echt weer hit worden. Nee. Dit is, was een hit. Het was een hit? Woe. Ja, net okay. zoals die uh, man in België die uh, uiteindelijk bij mijn Doorn natuurlijk nog aanklopte. Omdat, omdat zij een riedeltje van zijn plaat had gebruikt. Ja, ja precies. Wat ze ooit had worden. gehoord toen ze in België had gewoond. In de jaren tachtig of zoiets. Helemaal in het begin van haar carrière. Maar deze plaat is ook een hit. Deze Deze plaat. Door de, door de televisieserie? Ja, ik wil het nou zeggen. Van Friends, toch? Nee. Nee, van uh, nou. uh, dat andere cafeetje. Andere cafeetje. Cheers, bedoel je. Cheers, ja. ja nee, ja, dit ja. is Heel Streetbloes. Heel Ach, Welkom bij het radioprogramma. He? Ja, oh, lekker relaxed. Nee, we hadden van de week ook een uh, programma. We uh, liet zien wie er allemaal overleden waren en wat ze allemaal gedaan hadden, wat voor muziek ze gemaakt hadden en zo. Dat yeah. was toch wel indrukwekkend. Dat ik denk van oh, lees die ook nog? En, en ook van een heleboel, dat ik denk zijn die al dood en ze zijn maar vijf jaar ouder dan ik of zo. Oh. Dat ga je nu krijgen? Ja, precies in levenscategorie kom je nu. En vandaag is het echt zo'n uh, dag dat je een beetje gaat uh, bespiegelen van: goh, wat is er gebeurd en gaat het volgend jaar beter? Wie zijn er allemaal dood en waarom ben ik er nog wel en waarom zijn zij er niet meer? En Als ik er ben dan zou ik toch wel echt een, een speciale taak hebben in dit leven. Dan moet je toch op zoek nou. gaan van in plaats van uh, gewoon van het ene en feestje naar het andere feestje. Ik, ik moet echt iets met mijn leven doen. Ja, maar heb ik nog een verschil gemaakt in de wereld dit jaar met mijn leven? Ja, nee Nee, dus. dankjewel. Ja. Ja, voor onze luisteraars hebben wij een klein verschil gemaakt. Ik heb, ik heb een beetje... Goed begin van de dag. Ik heb een beetje geteld wat heb ik allemaal uitgegeven dit jaar. Heel veel geld. Ik heb, heel goed, ik heb de economie goed gespekt. Ik ook. Ja, verbouwingen, een stoel gekocht en uh, een Mac heb ik gekocht. man wat heb ik een geld uitgegeven. Ongelooflijk. Ik, ik heb een nieuwe bedbodem. Nou, dat bedoel ja. ik, Kijk, dat is heel goed. En ik ben op vakantie geweest, dus dit heb ik ook gespekt allemaal. Nou, ja, maar, ja God, maar dat ging in het buitenland zeker. Ja. Ja. Ja, maar het waren twee Nederlanders die in het buitenland wonen. <lacht> dat scheelt weer. Oh, dus we komen uh, geld weer terug. Uh, Air France, uh, dit is ook een Nederlandse... Uh, Vliegmaatschappij, eigenlijk. Oh, Oké. Okay. Nou. Maar het is wel beduidend uh, minder qua reizen dan voorheen. Maar het blijft zo van we moeten wel blijven. Uh, de, de bezen neerhouden. Beweging, belangstelling en buitenland. Oh nee, buitenlucht. Want uh, dan blijf je gewoon het beste in conditie. Maar niet te veel geld aan goede doelen geven, want dat gaat allemaal het land uit. Het moet in ons eigen land blijven. Sorry dat ik dit zeg, dames en heren. Ja, we hebben nu genoeg geld uitgegeven aan het buitenland. Ja, serious request? Ja, precies. We in hebben we laten zien dat we goed bezig zijn geweest. Goed, nou, ja, degene nou, die ook een reisje ging maken was. Uh, een muis, ja, want die, uh, die, die wist hetzelfde niet, maar er waren twee mannen uit Drachten en die, uh, die zijn dus aangehouden voor dierenmishandeling, want ze hadden een vuurpijl af, afgestoken waar ze een muis aan vastgeplakt hadden met tape. Oh. Ja, ik krijg echt van die belden van Little Stewart, weet je wel, oh, dat ja, kleine precies. muisje. Maar ja, de politie uh, had later op aanwijzing van uh, het duo een, nog een doos gevonden met nog meer muizen die dus ook uh, op weg waren om uh, richting uh, de uh, Soju's uh, te gaan. We je toch ze... de soejoes naar, uh, naar onze eigen meneer Kuiper. Ja, naar, naar uh, ja, uh, andere Kuip, hoor. Die... One, daar gaat hij. Ja, daar gaat maar ja, Hij uh, is schandalig dat dit gebeurt gewoon. Want die muizen hadden alles een, anders een heel mooi leven gehad natuurlijk. Hij had wat... de vlucht van zijn leven gemaakt. Ja, maar wat, die muizen die zaten in dozen en die kwamen bij een dierenwinkel vandaan. Anders konden ze gekocht worden om lekker thuis mee te knuffelen. Toch? Ja, ja, ja. Of stond er onderaan het bericht dat de muizen werden gehouden om gevoerd te worden aan slangenvoer? Ja, dat gebeurt ook, hè? Oh. En je hebt ook die kuikers, hè? die gaan daar ook altijd heen naar, de, naar huisdieren. Ja, deze, dus mannen worden, tam, uh... deze mannen worden echt zwaar gestraft. Na het uh, nieuwjaarswisseling moeten ze vastzitten in de politiecel omdat ze muizen aan een vuurpijl hebben vastgemaakt. Hier in Nederland maken we ons daar zwaar. Echt heel erg druk om. Ik zag pas geleden mensen langs de kant van de sloot zitten... Hadden namelijk regenwormen zomaar uit de grond gestoken... Aan nee. haakjes geprikt. Oh. En gingen vissen vangen. Oh, dat is ook wel heel gemeen. Dat is echt heel gemeen. En ja. nou, wat deden ze met die vissen? gooide ze later gewoon weer terug. Maar dat heeft wel een regenworm geborst. Maar ze hadden wel gelijk een piercing in hun lip, hè? Die, die, die vis. Ik vind dat je dan wel gelijk zo'n uh, leuk dingetje moet doen. Een ringetje of zo. Hoe ver zullen we afgeleiden dat dat uiteindelijk ja, ook ik weet niet ik mag? Niet. Het, nou, nou ja, het ik moet eerlijk beetje... zeggen, er zijn bepaalde landen waar ze inderdaad honden eten. En ook landen waar cavia's gefokt worden om te eten. Maar dit is dus even een vraag. Ik bedoel, anders waren die muizen dus gewoon bij de slang in het hok gegooid. Maar dat is de natuur, hè. Dat mag wel. En nu worden ze aan een vuurpijl geknoopt. En dit mag dan, wie niet. Nee, want ik, ik vond het zo leuk voor, voor meneer Kuipers dat ze nog een huisdiertje erbij hadden. Ja. Ik zou het gaaf, denken, dat is toch gaaf, maar. Die muis had altijd wel al astronaut willen worden. Ja, en het grappige is dat deze mannen <laughs> werden ontdekt. omdat de politiemensen vonden dat ze zo, zo geheimzinnig over straat heen liepen. <laughs> ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het ook bij mij zo. Ik, ik voel het gewoon wel al aan als je iets gaat doen wat niet mag. Want ja. dan, dan heeft u een bepaalde manier van bewegen, er wordt gelijk mijn aandacht getrokken. Het is, echt ja. echt, is zo'n politie die zegt met die rondloop van Wel die nog geheimzinnig te doen? Ja, even kijken wat ze, wat ze van plan zijn die liepen, de, Twee van die mannen liepen ook ontzettend te lachen wauw, wij gaan lol maken <lacht> Er is een kind meegenomen Er is eigenlijk een politie erachteraan Er is een heel team erbij gekomen Trauma, een verwerkingsteam ook nog bij Muizen aan een vuurpijl Maar ja, ik denk als er straks mensen worden ontvoerd Kleine kinderen ja? nou Misschien willen ze die ook al afschieten je weet het niet nou, dat zou ik dan. Wel ja, spannend. Ja. ja. ja <laughs> Kijk of het best, lukt. Best een oplossing eigenlijk. Leuke muziek hier op de Radio ZFM. Uh, welkom. Het is alweer half, het is laat. Oh man, het is laat zeg! Is het is tijd voor. Uh... Is het Zandvoort Nieuws? Ja, tijd voor Zandvoort Nieuws. Ik kijk links van mij en zij zitten gewoon, hè vandaag. Ik zit er gewoon. Ja, ja. Zij ja, ja. Zitten gewoon, ja, ja. Zitten gewoon. En zal ik beginnen? Ja, het nieuws gaat beginnen. Ja, beginnen. Oh, Oké. Okay. Uh, heb je problemen met de buren? Dan kan je contact zoeken met buurtbemiddeling. En de buurtbemiddelaars kunnen namelijk getraind worden en dan kunnen ze werken in tweetallen en proberen om buren die overlast hebben gezamenlijk om de tafel te krijgen. Het is net eigenlijk hetzelfde als het televisieprogramma Burenruzies. Ruzies, oh, Oké, okay. ik heb mooie negere bezoek dan. Oh ja, dat is wel jammer. Wat denk je aan? Ja precies, buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kiezen geen partij, gaan vertrouwelijk om met de informatie en dat is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uh, telefoonnummer 569-8883 of buurtbemiddelingadmiddelaars. Meerwaarde.nl Dus je kan gewoon, als je naar meerwaarde.nl kijkt, kan je zien wat je allemaal meer kunt betekenen als nieuw voornemen voor 2012. Oh, wat mooi. Ik heb, euh, nou, als je nog wat geld gespaard hebt, mocht jij nou geen last hebben van de crisis... ...is het wel misschien om, euh, ja, die grote watertoren hier eens aan te schaffen. In, of in Zandvoort. Uh, Hij is te koop voor uh, 2 miljoen en, uh, nou zeg maar, ja, 2 miljoen en 100.000 euro. Het bedrag krijgt u dan wel naastgelegen Villa Maris erbij. En ook nog het uh, garagecomplex. Die wil ik dan wel van je huren, om wat uh, spullen in uh, op te slaan. En uh, ja, het, het watertoren is de laatste tijd wel een beetje achteruit gegaan. Wij zaten vroeger namelijk in de kelder van de watertoren. Ik noemde het altijd, zeg maar, de Kijlkelder van Zandvoort... Maar ja. eh, mocht je interesse hebben, neem even contact op. Het is wel iets, ja, is, ja. je kan er iets mee doen. Ik bedoel, op zo zondagmiddag kan je lekker even naar boven lopen. En ja, naar beneden. en kijken, Geniet van het uitzicht. En dan ga je weer naar beneden en dan ga je weer naar huis. Want verder valt niet veel mee te doen. Je mag er geen appartement in maken, geloof ik. Dus, uh, dat schiet dan ook niet op, Dat he? schiet ook niet op dat huis. Daarnaast kan je misschien voor een miljoen verkopen. Nou, ja. Maar ja. ik las ergens voor internet dat uh, die mensen die dus de watertoren nu gaan verkopen en alles, dat die er ooit 45.000 euro voor betaald hebben. Kijk, dan, dan, dan drijf je van, handel nou, nou een mooie winst gemaakt. Ja, maar hij is toch gekocht? honderd keer zoveel? Ja, dan ja. moet je hem niet verkopen voor 2 miljoen. Als je hem voor 45.000. dan moet je hem voor. ik zal zeggen, maar voor twee ton verkopen. Dan is het nog leuk, dan kan je dat wel. Verkocht, want ik wil het huis wel, die villa daarnaast. Ga ik daar uh, wel in zitten? Ja, maar die. En laten we de watertoren gewoon afbreken. Maar volgens mij hebben ze al in die toren gekocht voor 45 denk, ik zal dat het huis al niet voor 45 minuten nee, zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Daar geloof ik niks Nou goed, mocht je interesse hebben. Ik denk, misschien heb je een waanzinnig leuk plan om, om in die toren iets te doen. Nou, ja. meld je aan. Je kan er een windmolen op zetten. Maar uh, een 45-jarige. Uh, nee, sorry, een 85-jarige vrouw uit Zandvoort is maandagmiddag even na uh, kwart voor één zwaar gewond geraakt. Na een aanrijding met een persoonauto aan het Badhuisplein. Maar dat wisten dat is oud nieuws, hè? De ja, dat een een nieuws. Scootmobiel. Ja. Zo, Ander nieuws. Nieuws uit Zandvoort. Ja, onze. Uh, eigen uh, Zandvoortse kunstenares, Donna Corbani, die gaat, uh, die gaat een tentoonstelling houden in de galerie Kunst 2001 in Bad en de tentoonstelling wordt geopend op zondag 8 januari om 4 uur door Bonnet en Kater. Dat is een fotografer, photog sculptor. En uh, ja, Donner gaat met haar prachtige beelden, gaat zij dus daar uh, poseren. En als je meer wil lezen hierover, dan kan je dus even kijken op uh, www.galeriekunst2001.nl. Dan kun je helemaal zien uh, wat haar bewogen heeft om die beelden te maken. En zo. Nieuws uit Zandvoort. De sponsor van de nieuwe ja, nieuwjaarsdag in Zandvoort uh, verwacht een opkomst van ongeveer... 2800 deelnemers We blijven liever aan de voorzichtige kant uh, Met een schatting van circa 2000 personen zitten we de Meestal goed, maar ze denken toch Omdat het nu wat warmer is, het water is warmer ja. Temperatuur is warmer, dat er toch meer mensen komen Mijn vrouw had zelf ook zoiets van Zou ik, zou ik water ingaan met nou, Het is toch aantrekkelijk Dus uh, ja, te, uh, zondag 1 januari 2012 Verzamelen om 1 uur Warm-up is dan om kwart voor 2 En om 2 uur is het duiken maar Locatie is uh, Strandpafioen Take 5 Boulevard pauluslood Paulus 28. Aanmelden oh. kan ook uh, te plaatsen. Of via www.facebook.com/slash nieuwjaarsduik. Okay. Deelname is gratis. Je hoeft geen kaartje te kopen, alleen maar je badpak aan te trekken. Ja, en het is ook als je dus uh, de Watertoren ziet. En daar ga je dus gewoon richting strand. En daar is het. Daar oh, is Steak 5. Dat is wel zo makkelijk. We. Nee, want geld mee kan je meteen op terug bij die toren aanstappen. Ja. En de aanstaande. Dinsdag op 3 januari opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Met deze keer de film Gigi uit 1958 met in de hoofdrollen Leslie Caron, Maurice Chevalier en Louis Jourdan. Misschien is het wel een Franse film. De levensgenieter Gaston Lachari wordt het rijke leventje zat en vooral de vrouwen. En uh, hij geniet gewoon wel met de momenten die hij doorbrengt met de vriendin van zijn oom. Maar ja, hij komt erachter dat uh, Gigi uh, van plan is om courtisane te worden. Dus, uh, oh, oh, oh, toestanden. Maar ja, de film begint dus om half twee. Het kost 7 euro, euro, inclusief Belbus film, koffie en toeslag. Nou, zo'n kopie. Er zit er ook gebak bij. Nou, een plakje cake. Een plakje cake. Lekker. Nou, lekker toch. Met uh, koffie bij om weg te spoelen. Zo is Tot dat. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Half tien, straks veel meer. Er is slecht nieuws, uh, na tien uur, geen goede Zandvoort. En we zaten erop te wachten, natuurlijk zo'n goed programma, dat is weggekocht door de omroep, door een andere omroep. We gaan natuurlijk niet vertellen waar ze nu zitten, dat zal een beetje stom zijn. Gaan maar even draaien met de zoekknop. Ja, precies, je kan ook gewoon blijven luisteren. Misschien als wij nog zin hebben, nou, je weet het niet, dat we langer blijven zitten. Ja, geinig dit. Toch? Ja, ik vind het wel leuk. Blind fate van Kees, Stedus en Liam Bailey. Je kent hem wel. Nou, ik zie altijd mensen denken, hm, wat bedoel jij nou? Nou, misschien moeten we nu nog uh, met de opruimingsdienst uh, inschakelen, Want hiervoor het nou, staat een plastic tas midden op straat. En wij als media zijn het ook heel goed om paniek te zaaien. Ja. Er is een plastic tas die of daar gewoon ligt. Er zou bom in zit. Er zou een bom in kunnen zitten. Of een hoofd. Of een hoofd. Of zou uh, de muisjes in kunnen zitten. Die zeg maar normaal een, vu een vuurpijl worden gebonden. Of uh, zeg maar slangen worden gevoerd. Dat mag weer wel dan natuurlijk. Nou ja, ik wil, ik wil, we willen de mensen oproepen van uh, haal hem weg. Ja. En uh, als iedereen nu vandaag gewoon twee dingen weggooit. Oh, morgen ligt het weer helemaal vol met alles weer weg, Oh ja, dat een Moeten we eigenlijk een nationale pick-up dag organiseren. Dat Hier iedereen twee dingen en ja. weggooit. Ja, dat is een heel goed idee. Dat doen ze in Zalt is heel vaak want ze op een zaterdag in de zomer doen ze dat gaan ze namelijk met de tas en zo knijp, ...die gaan ze maken. Ik vind het strand schoonmaken. Vindt een heel goed, ja. heel goed idee. Nou, nog even berichten dat je denkt, dat nou, daar moet ik toch wel een beetje om lachen. Ook gewoon hè? Wat jij net vertelde. Ja, je wilde. Ja, ja dat is een fantastisch bericht. Dat is echt een fantastisch bericht. Er is dus een jongen die uh, denkt van nou, ik ga even wat stelen, want uh, ik heb zelf zo weinig. En uh, hij heeft in een sportwinkel heeft hij alle alarmlabels van de gestolen waar afgehaald, zodat hij dan langs de poortjes kon komen. En toen uh, was hij zo had dus gewoon de labels in zijn jaszak gedaan. Dus hij loopt langs het poortje, eh, ja hoor, daar gaat hij af. Ja, de agenten noemde het ook een typische beginnersfout en namelijk dief mee naar het hoofdbureau. Dus met een beetje geluk voor uh, uh, winkelend Nederland doet hij dit nooit meer, want hij voelt zich zo gesceneerd dat hij dat nooit meer zal gaan doen, denk ik. levensgroot die op een billboard ja. bij deze winkel gewoon. Ja, maar het is vooral ook van: dan wordt die uh, als hij dan bijvoorbeeld voor de rechter moet komen of zo, hè, want alles gaat tegenwoordig gelijk watje. Je gaat ja, gelijk naar politie. Ja, je snel recht, ja. En volgens mij lijkt het me ook wel gênant dat dan word je nog gewoon kaart uitgelachen door die rechter ook, weet je wel? Als... Ja. <laughs> What were you thinking, sir? Oh, Dat heb dag... je je kussens niet gedaan. Het is gewoon echt uh, heel triest, hoor. <laughs> Ja. Ik, zou, ik, zou ik zou het echt nooit meer doen. Ik zou het echt nooit meer doen. Ik weet niet wat hij zei maar hij zou het volgens mij nooit meer doen. Nou, uh, ik heb nog een berichtje over deze Hesters. Die uh, 108 jaar oud geworden, hè? Die Zo. zanger. Zo. Dat is een Nederlander. Uh, Johannes Hester. Zorgde in Duits, uh, Duitsland voor wat leuke muziek in de oorlog al. Hij stond aan de verkeerde kant. Hij heeft zelf ooit gezegd. Ik, ik, ik hield me alleen maar bezig met de kunst, muziek maken, optreden en heeft opgetreden tot, tot bijna zijn laatste uh, dag en toe. En hij uh, werd wel veroordeeld het feit dat hij ook uh, in concentratiekampen zouden hebben opgetreden. Hij heeft zelf gezegd dat hij dat nooit gedaan heeft. Maar het is toch wel bekend dat hij zich liet rondleiden in 1942 door uh, een SS-commandant. En dat hij zelfs op een lijst stond van de gubbels. Van uh, de meest geliefde artiesten. Oké. Okay. Was, was het ook zo... niet zo dat hij uh, zei dat hij Hitler wel een aardige man vond? Ja. Ja, hè? Lekker zo, nou maar als... ja, gewoon als persoon had hij gewoon gezien. En die man had geglimd naar hem in zijn handen geschud. Ja. Dat ik oh, dat is echt een aardige man. Een lijst, ik kan dat me niet ze me voorstellen regelmatig... dat hij zoiets heeft geregeld. dan. Nee, ik kan me niks meer voorstellen nee, nee, gewoon. Nee, nee. nee dus uh, deze man is overleden. 108 jaar oud. Ongelooflijk. Ik vind het altijd weer. En dan nog optreden. Ook, en pas geleden nog in een film gespeeld ook. Hè? Ook nog. Dat is ook nog uh, heel bijzonder. Ja, maar hij kon natuurlijk prima zelf nu in die oude oorlogsfilm spelen als muzikant nog een keertje. Van, uh, ja. ja, dan voelt hij zich toch wel thuis. En dat lijkt me zo bizar ook gewoon dat je er 60 jaar geleden, dat je er gewoon al rondliep en dat je de, de, de, door, die, door die kampen hebt gelopen, een rondleiding hebt gekregen. Als artiest. Ja, het is inderdaad heel bizar. Heel. Heb ik wel een eigen kleedkamer? Ja, <laughs> nou, je kunt wel je Moet ik niet Het ruikt een beetje muff. Ja, maar, uh, we we kan nog kan wat aan gedaan, hoor. Ik vind het wel heel vervelend ruiken hier, zeg. Ik ja, kan ja. ik een andere kamer krijgen? Volgens mij hadden ze gewoon echt in die kamp ook echt niet toiletten en dat soort dingen. Of... Nou, voor die uh, commandanten en de mensen die de werkten, zeg maar, van de Duitse volk, hadden ze alles goed geregeld, volgens mij, hoor. Ja, maar die mochten, die mochten, die mochten wel, maar de anderen niet. Nee. Nou, eh, nou, muziek. Ik zit even te denken: oh ja, natuurlijk, muziek hebben we ook nog meegenomen. Wat oh, lekker niets aan de hand, muziek. Brad, Denon en Femi Cudi. Ja, wat een namen, rare namen. Het is hard to be yourself, free yourself, and see yourself. When all around you there are lies, just to get you spies, just to get you to buy so they can get you. There are cameras in the sky. There are wolves watching, where is she? It's a shame The way we use one Another abuse one Another and screw one Another is true plaatje dit he? Ja. heel plaatje dit. Make me crazy. Brad binnen. Nou sla, nou. sla nou niet in één keer helemaal door. Kan het overdrijven natuurlijk. Hè? Het was geen hit, maar ja, wij begrijpen er niet. van we hebben er alles aan gedaan om deze plaat door te laten breken natuurlijk. Dat snap je wel. 10 minuten voor 9 in Grijsachtig Zandvoort. Het wordt allemaal wel beter, maar hou nog even vol. Eh, laatste dag van het jaar. We zitten nog een beetje na te praten. Wat zijn nou de hoogtepunten? Ja, ja, gauw klaar. Ja. Er waren wel veel dieptepunten. Ja. Oh man. Ja, hoogtepunt is toch wel weer dat we wel een mooie nazomer hadden. Dieptepunten, dieptepunt dat we een slechte zomer hadden, maar de nazomer was wel weer mooi. Ja. Nou nee, dus ja. Eigenlijk... We moeten er dan toch even kijken van ja. Ja. Ja. ja ik vond er stil van gewoon. Maar er... Er ook weer heel mooi voorjaar. Alweer. Precies. Erg droog. Ik heb nog twee mooie kinderen thuis. Dus nou, het zit mij allemaal wel goed. Het leven lacht uh, me toe. Het leven lacht me toe. De politiek reageert uh, door een wesp. Gest gestoken. Ze dus gaan weer keihard optreden. Oh, wacht even. Waar moeten we keihard voor optreden? Even kijken hoor. Nou, dat gaat over Daisy Boutersen. Die man die ook nu president is in Suriname. Ja. is toch die man van die decembermoorden? Ja. is toch die die? Ja. Oh, doe maar. Doe dat, dat groepje daar. En daar. Ja, maar ze zijn gewoon als de dood, het zijn naar Nederland komen met z'n allen. Nou, precies, maar nu hebben ze dus, uh, uh, heeft hij een, een, een, een ex, nee niet, een pleegzoon van hem, heeft hij uit de gevangenis gehaald, want hij heeft zich de afgelopen maanden goed gedragen in de gevangenis, hij mag eruit, hij was veroordeeld tot 15 jaar cel, moet hij namelijk een, een, een, een, een, hoe noem je dat, een minister, nee, ja, iemand, uh, even kijken kort, in ieder geval een Nederlander, had hij uh, beroofd in zijn huis. En dan krijg je 15 jaar voor? Dan krijg je ja, roofmoord, was het geloof ik. Of roof? roofmoord. Ja, roofmoord. Dan nou, nou is hij dood. En, en aanslag op de, op de woning van een Nederlandse ambassadeur in Paramaribo. Dat was in 2002. Hij werd uh, vlak voor kerst weer vrijgelaten, omdat hij zich goed had gedragen. Oh man, zou dat zou niet meer gebeuren. Hè? Nee, nou maar ja, weer naar huis hij heeft uit. toch sorry gezegd? Ja, dus uh, nu willen ze er toch wel vragen over gaan stellen. Dus, hoe kan dat nou? En het PVV zegt altijd weer snoer. Nou, dan gaan we die ontwikkelingshulp aan Suriname ook uh, niet meer doen. Oh, ging er geld in dan? Ja. We hadden dat eiland we... toch afgeduwd, of niet? Nee, ja, volgens mij wel. Want nou, misschien uh, je... zat er wel iets in de voorwaarden dat het gauw gaat gebeuren. Dat ze nog een hoop zakgeld kregen daar. Ja, het is echt te triest voor ook Dat mensen ook voor hem hebben gekozen. ook Wat hij allemaal geflikt heeft. En, en dan gaan we ook nog geld daaraan toe sturen en, ja, ja goed, de SP zegt, de, we, gaan, uh, we gaan stoppen, we gaan het hard aanpakken en PVV ook natuurlijk hard aanpakken. Nou, allemaal mooie woorden, maar over de maand zijn we dit vergeten, gaan we gewoon door. Ja, dan gaan we ja. door wat we deden. Hè? Ja. Maar ik doe het wel ook een beetje denken, maar het is wel een zijsprong, ik hadden we niet afgesproken, maar ook met Korea, dat ze ook allemaal dachten over die, die, die Jing Kong Il of hoe die ja? ook heet, ja? dat iedereen zo vreselijk verdrietig was. Ja? Allemaal zo huilen. Oh, zo mooi vond ik dat. <laughs> huilen ze nou of lachen ze nou? Je zit er een paar bij te lachen, hè? Ja, ze hebben op dat We moment geen beeld meer. Ik, maar, ik vond het wel indrukwekkend dat een land. Ik denk van nou, zo, zo ga ik sowieso niet huilen als er iemand. als Beatrix, ja, treurig als die gaat. Maar ja, het is... ik ben bang dat ik niet zo... Uh, is zo Mateloos me laat gaan in moet mijn traan. Je moet je voorstellen, dan je, dus, je krijgt waarschijnlijk een, opd je krijgt een opdracht, Je krijgt uh, een brieven op de mat. Zo van, je moet sowieso laat, moet je je melden aan de kant van de weg. Ja, en er en... wordt gefilmd, wees, uh, wees verdrietig en wees in het zwart en laat je gaan. Dat is de opdracht. Ja, ik denk echt dat ze die opdracht hebben gekregen. Want het is natuurlijk allemaal door... Gewoon de staat is dat gefilmd, oh, niet door journalisten. Gezet. Allemaal in scène gezet. Het ziet er heel triest uit allemaal. Maar volgens mij echt, dan gaan, gaan ze naar huis met z'n allen. In de kleine groepjes hebben ze een gigantisch feest. En dat is een lol jongen met z'n allen. Want er is nu een Vanavond... beter... Er is een veel betere staatsman opgestapt. Die zoon. Ja. Die, oh. uh, die, hij zat aan de rechter ja. buitenspiegel zat hij vast. Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien, ja. Het zag er nog veel netter uit, hè? Een bijzonder onaantrekkelijke man. En ik vraag me ook af hoe oud hij is. Volgens mij is hij echt misschien, uh, misschien 35 of zo. Want, ja, ja, hij is vrij jong. Ja, ik denk, nou. Hij, echt, uh, trappe, hij staat echt trappe, trappe, trappe. Om te trippeltrappelen om het over te nemen. Ja, precies, hij heeft er helemaal zin in. Hij heeft er zoveel zin ja, in. En ja. uh, nee, het gaat veel beter worden. Dat denk ik echt. Oké, okay. uh, ja. even jaren 80, dames en heren. Ik werd even teruggeslingerd in één keer. I can change. Toepassen plaatje misschien LCD sound system. Fijne dagen en een voorspoedige start.